De ik De bloedkapel. Kom al. Je ligt het binnen, commissaris, of Ik ga hier. Lek mij. Nee. Handen omhoog. Iedereen. Muurde, España. En ieder Blijf erbij dat de diefstal van, uh, van het fameuze schilderij een afleidingsmanoeuvre is en... De dochter van de premier is wat vrijpostig, wil zich niet laten beschermen, wil volledig alleen doorgaan. Ik denk dat dat een grote gevaar is, want de premier is al wel beschermd voor langs alle kanten, zowel door de staatsveiligheid als door zijn eigen diensten. Pieter, Pieter! Ga dan, maar Dat is je? dat zie je? kom. Oh, bruin ogen, waar is Peter? Wat is er gebeurd? De commissaris is nog binnen, madame, maar jij ziet nog. er is toch geschoten? Nee, ja, door de Spaanse bodyguards, maar er is... Oh, waar is Peter? Oh, Peter! Oh, oh. oh Peter, ik zo dat ik u zie. Oh, Ik hoorde die schoten en ik dacht dat ik door de grond ging. We zijn net op tijd gekomen. Oh, zeg, die pilaren zien. Ja, geen schrammetje. Oh. Ze is onmiddellijk door haar bodyguards afgevoerd. Oh.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 Aan een tweede kans hebben de lijfwachten van Pilar hem natuurlijk niet gegeven. Hij kreeg de volle laag. Maar je zegt zeker dat dat dan zo was, hè, Peter? Ik herkende hem direct van de foto die Madrid ons uh, gemaild heeft. Nee, nee, daar zijn we van. Oh. Bon. en nu? Wel, nu. Uh, terug naar de commandowagen. Ja. Ja. Dat spel in het Belfort is nog altijd bezig. Het kan dan nog altijd mislopen. Geline? Ga, Ga gij maar vooruit, die kom. Ja, Oké, okay. tot seks. Ja, vermeulen. Ardansa was op slag dood. Ja, iets anders zou me verbaasd hebben. Sorry, maar ik moet... Ja, je moet weer dringend gaan vergaderen, zeg je. Hier, ja. ik heb hier nog iets. Een sleutel. Een sleutel? Ja. Van die pelikaankelder? Niet van hier, nee. Nesdag is in een zak. Dat lijkt me eerder van een appartement of zo. Misschien waar is zich de laatste dagen schuil heeft gehouden? He? Neem ik hem zo mee of moet ik hem inpakken? Ja, maar geef maar hier, kom. Dan weet ik niet of ik er veel mee ben. Trek er uw plan mee, dan in. Daarom Boek, excellentie. Zo. Hier, zijn hier zijn we terug. Even een terrorist school. En back to business, inderdaad. Ach, precies of het is niks geweest. Voor hetzelfde geld zat geen meer. Dat zijn de risico's van de sturen. hè. Hoe is het hier, Paul? Wat bedoel je daar binnen? Ja. Ze zijn al een de speech bezig. Boeiend, neem ik aan. Allee, ja, kijk eens, Er komt geen einde Waarom kunnen ze niet gewoon al die bla bla bla... Ja, De commissaris? Ja, voor wat is Heb jij een minuutje van mij? Uh, niet echt, nee. Uh, ik ga kort maken, mijn naam is Michiels, Gerard Michiels. Ja? Uh, en ik ben in de hè dat is daar, dicht dan ook met de Bali straat. Je weet wel, ze zijn er aan het bouwen, hè. Ja, ja. niet dat dat nu, dat dus is, maar dat ander daar, hè. dat, ja, andere ja, dat nee, ben... Meneer Michiels? Ja, lustig, ik weet niet, ik ga kort maken, het is in verband met die gast dat ze daar tevoren neergeschoten en in de ja Welke gast? Hè. Weet je wat ik me nu afvraag? Ik vraag me af, ik die gast? Hè. Want, uh, lustig, het zijn niet zomaar, het is dat al dat tevoren niet in een foto laten zien, het ah, ja. schoot direct door mijn kop. Ja, is dat nu? Of, of is dat niet? Want, ja, wilt u alsjeblieft. een maar of, be... weet, of, of, of direct het van die lange deur kan gewinnen. Uh, ja, ja, u zal het kort maken, maar, zegt. We hebben ja, ja, maar... twee minuutjes geduurd. Volgens mij is de kans er goed dat hem is. Volgens mij, de laatste twee, drie dagen in nu in de straten gewend. Recht tegenover mij. Ja, maar over mij. Ik, hè... ik zie er ook aan het boom, want dat speelt een rol. Want 20 ja, en mokken vindt, lust het goed. Hè. De moeite. hoe voorzien van poorten en oorden als ze zijn. Volgens mij zat men daar bij. Niet dat ze veel te horen zien. Maar dat liep toch binnen en buurt Ja, ik heb niet al gehoord. Joke, dat is het. is een beetje van die Franse chichi en... Joke? Toch niet Joke Vinkier? Vinkier? Vinkier, het kunnen, van wat Ik weet niet. Want, het kan uit zijn, wat ik heb het al het De sleutel. Dat is te lang om uit te leggen nu. Bedankt, meneer Michiels, bedankt. Paul, roep voor mij op.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 Ze hebben waarschijnlijk geprobeerd om een gewonde naar die kamer daar te verslepen. Ik heb echt een gewonde of. Shit! Jezus! Los door haar hoofd! Is dat Joke van Wie anders? Zou ze hier al lang liggen? Volgens mij minstens een dag. Maar dat moet Vermeulen maar uitmaken. Inspecteur! wat? Kom ik naar hier? Misschien hebben we dat ik gevonden naar de slap komen?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 Spanje en de Spanjaarden komen voorlopig de strot uit mm -hmm. En wij leggen vanavond riem af. Gij en ik, we maar... gaan het er eens lekker van nemen Oh, geen enkel bezwaar Zullen we, om te beginnen, hè? een stukje gaan eten? Met plezier En heeft meneer een bepaalde voorkeur? Nee, hm? zolang het maar geen paella is <laughs>